Wannick Zampersen met het NOS-journaal. De inspectie is bezorgd over de manier waarop de gesloten jeugdzorg verandert. De instellingen zijn bedoeld voor jongeren met ernstige problemen... maar het kabinet wil dat er over zes jaar niemand meer terechtkomt. De bedoeling is dat de jongeren een meer menswaardiger vorm van zorg krijgen. Maar de inspectie zegt dat er geen alternatieven zijn... en dat jongeren vaak lang op passende hulp moeten wachten... Branchevereniging Jeugdzorg Nederland noemt de bevindingen van de inspectie pijnlijk, maar niet onverwacht. De Haagse gemeenteraad wil een extern onderzoek naar de rellen rond een Eritreese bijeenkomst. Dat is de uitkomst van het debat daarover. Anderhalve week geleden zocht een groep Eritreërs bij een zalencentrum, ruzie met een rivaliserende groep. Bij de rellen werden auto's en een bus in brand gestoken. 26 agenten raakten gewond. Burgemeester Van Zanen zei tegen de raad dat hij pas laat was geïnformeerd en dat het extreme geweld niet was voorzien. De komende dag staan 14 verdachten van de rellen in Den Haag voor de rechter. In de VS is de executie van een gevangene mislukt doordat er geen geschikte ader werd gevonden voor de dodelijke injectie. De executie in de staat Idaho werd gestaakt na acht mislukte pogingen om een infuus in te brengen. De man van 73 die zou worden geëxecuteerd zit al bijna 50 jaar vast voor vijf moorden in de jaren 70. Later sloeg hij een medegevangene dood. Wat er nu met de Amerikaan gaat gebeuren is niet duidelijk. De Nederlandse handbalsters hebben in de kwalificatiereeks voor het EK net gewonnen van Tsjechië. Oranje begon sterk en won uiteindelijk met 30-29. Nederland blijft daarom koploper in de pool met drie overwinningen in drie duels. Komende zondag staan de handbalsters weer tegenover Tsjechië, maar dan in Den Bosch. Het weer, vannacht in het westen van het land regen. De temperatuur ligt rond een graad of 7. Overdag bewolkt een periode met regen. Het wordt van 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. than you. My friend, I don't know.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 Tripped on my way in, got kicked outside, everybody is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 Er was een donder, een bliksem, een slag toen ik je zag. Ik ben veranderd, een ander, zin hele laag. Ik geef me over, je hebt me verzetten, heeft geen zin. Ik ben veranderd, een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 Just to please me. Gotta get some Passion from a woman Stop Nooit gelogen Nooit bedrogen Maar het is anders dan voorheen Wel als maatjes Door één deur Maar na zonder kleur Ik voel me zo alleen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 Al doen, zal ik nog verdrinken?